Dit is Deze Week in Tablets. Dit is onze eerste podcast via projectcafé.co en Tablet Magazine. Ik ben Sam van projectcafé.co en ik ben samen met Martijn via de Skype uh, van plannen om iedere week een korte podcast te maken over het belangrijkste nieuws in de tabletwereld. Uh, Martijn is, uh, uh, is de eigenaar van een uh, website-netwerk. Uh, drie verschillende websites en ik denk dat hij het beste zelf even daar wat over kan zeggen. Ja, goeiedag Sam. Uh, ik heb inderdaad drie verschillende websites. Eentje over home cinema producten, eentje over 3D tv's. En de belangrijkste waar wij over gaan praten is uh, over tablets. En ja, ik vind het eigenlijk leuk om uh, met jou hier samen een, uh, een klein uurtje uh, te lullen over tablets. Ja, ik vind het ook uh, leuk. Ik vind het ook wel spannend. Dit is natuurlijk onze eerste, eerste poging en dat gaat allemaal ja. nog ontzettend low-tech. En we zullen onze, onze podcastvoeten een beetje moeten vinden... en uh, aan, het, aan het format moeten werken en dat soort dingen. Uh, het gaat natuurlijk over tablets, dus we kunnen denk ik niet beginnen... of eigenlijk niet uh, verzaken te beginnen door eerst even te praten over Steve Jobs... die vorige week heeft aangekondigd uh, dat hij niet meer de CEO-rol van Apple uh, blijft vervullen... en ja. dat hij opgevolgd is door Tim Cook. Uh, uh, wat is jouw idee daarover? Ja, dat is natuurlijk heel jammer. Uh, Jobs is natuurlijk uh, de man van Apple. Het is de, de, de uitstraling, het image, uh, de hele branding. is Steve Jobs, hij is alles. Uh, de, daar gaan de echte liefhebbers van Apple natuurlijk voor. Uh, uh, je hoeft alleen maar naar na een presentatie van Apple te kijken voor een nieuw product of een nieuw softwarepakket. Dat is, dat is gewoon een event. En, en die man die heeft zoveel charisma, zoveel kennis. En, en die heeft Apple zo ver gebracht dat, dat dit wel een hele. Uh, Stap terug is voor Apple. Ja, of het negatief is, dat, dat durf ik dan ook niet te zeggen. Maar, want ik ken Koek uh, niet, niet goed genoeg wat dat betreft. Maar het is wel een heel groot gemis, inderdaad. Ja, het is natuurlijk uh, uh, heel moeilijk om Apple los te zien van Steve Jobs en andersom, denk ik. Voor de meeste hm. mensen. En dat is natuurlijk, denk ik, wel iets wat in de komende jaren uh, misschien wat lastiger gaat worden. Uh, maar wat, wat denk jij? Is dit. Uh, uh, zeg maar de volgende stap in het plan om Tim Cook de, de boel te laten overnemen... of is het echt een directe aanleiding van uh, het ziek zijn van Steve Jobs? Natuurlijk zijn alle twee de, de situaties verbonden met het ziek zijn van Steve Jobs... maar is dat zo dat jij nu denkt van goh, er is een terugval geweest in zijn gezondheid... dat hij het nu opgeeft of denk je dat het toch uh, een soort masterplan is om het op... een uh, ja, een beetje gestructureerde manier aan te pakken. Ja, weet je, het, dat is lastig om, te, om in te schatten, omdat uh, je, je ziet natuurlijk afbeeldingen van Steve, uh, Steve Jobs verschijnen, waarin hij uh, er heel ziek uitziet, maar ja, die lijken dan weer uh, gefotoshopt. En ja, die TMT-afbeelding. Ja, dat, dat, die dingen wil je niet zien. En, uh, ja, dus het is heel lastig om in te schatten in welk stadium zijn ziekte is, als hij überhaupt ziek is. Dat, dat is gewoon, daar wordt bijna niks over bekendgemaakt. Maar ik uh, denk sowieso wel dat het tijd is... Uh, binnen Apple, dat men dat ook realiseert om een, een, nieuwe, uh, een nieuwe fase in te gaan, een nieuw stadium van Apple in te gaan. En daar hoort Koek bij. Dat, dat is altijd al deel van het masterplan geweest. Die man zit daar ook al jaren. En ja. die man weet inmiddels verdonderd goed hoe die Apple moet leiden. En volgens mij is die ook heel goed geïndoctrineerd uh, door Jobs: van, zo moet je het gaan doen. Ja, dat zegt hij zelf ook. Hè? Dat is natuurlijk wel eens een groot voorbeeld en mentor. En Koek en, en wordt. Uh, uh... De overwinning toegeschreven dat hij ervoor gezorgd heeft dat ze overal de componenten die ze nodig hebben voor hun producten uh, hebben opgekocht en eigenlijk ja. daarmee de anderen in, in de hoek hebben gedreven. Zowel qua prijs als uh, qua beschikbaarheid van hun spulletjes. Ja. Dus. Uh, okay. Ja goed, kijk, we moeten het maar niet te lang over jobs hebben. Kijk, ik heb een blogpost geschreven, die kunnen jullie vinden op projectcafé.co. Over dat ik denk dat het ook te maken kan hebben om die toekomst van Tim Cook veilig te stellen. Het is zo dat ik gehoord heb van bronnen en gelezen natuurlijk gewoon op website. Dat zijn dan de bronnen die ik dan noem, zeg maar. Dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat de interim CEO op het moment van een plotseling overlijden of wegvallen, ontslagen, wat voor ding dan ook bij, van een groot bedrijf... Uh, dat de interim CEO dan ook de echte CEO wordt. En dat wil Steve Jobs sowieso voorkomen, volgens mij. Dat hij opeens wegvalt zonder dat hij zich daarmee kan bemoeien. En zonder dat dan die, die positie van Tim Cook veiliggesteld is. En in, de, in diezelfde post heb ik het over... dat het ook wel is kan zijn... dat Steve Jobs de meeste dingen die hij wil bereiken... Uh, heeft bereikt. En dan bedoel ik niet dat hij niet nog ambities zou hebben... maar de beste man wordt niet voor niets uh, de, soort de messias van de tech uh, genoemd, omdat hij van alles heeft veranderd met de iPad en uh, vooral iPod natuurlijk in eerste instantie, uh, iTunes die de muziekindustrie heeft veranderd, noem het allemaal maar op. Uh, uiteindelijk weet iedere luisteraar van deze eerste opname natuurlijk wel waar we het over hebben. Ja, absoluut. Maar het enige wat ik me wel afvraag is, is of Cook echt dat, dat, dat, die uitstraling van Apple vast kan houden. Dat, dat innoverende, dat revolutionaire, dat, dat altijd spannende van Apple, wat komt er nu weer? En dat is toch voor een groot deel toe te schrijven aan, aan, aan Steve Jobs. Hij is natuurlijk niet de enige die alles ontwikkelt en, en noem maar op. Maar dat, dat is wel iets wat Apple voor mij maakt. Ja, ja alleen is het nadeel van, de, van, van dit argument, of niet argument, maar... De situatie is dat het natuurlijk was over een paar jaar merken. Want ja, absoluut. de eerste komende drie tot vijf jaar of zo... kunnen ze nog wel voort op het uh, iPhone, iPad, uh, Mac OS X, Lion, zeg maar, succes. Uh, MacBook Airs en dat soort rommel. Uh, mm -hmm. Laten we beginnen met het eerste onderwerp... Uh, wat we hebben besproken via een documentje. Uh, ik zal het even uitleggen uh, voor, de, voor de luisteraars. Jij hebt natuurlijk jouw, jouw website over tablets. En aan de hand van de artikelen die jij hebt gekozen, zeg maar, proberen we die week een beetje te doorlopen. Niet chronologisch. Uh, nee. maar zelfs uit... niet, niet eens een week of zo. Het is een beetje het laatste, het laatste belangrijke nieuws, hoe koude ja, twee weken terug zijn. Ja, dat is, dat is logisch omdat het onze eerste keer is, maar ja. we hopen natuurlijk op een gegeven moment in een soort stramien te komen dat het een, het nieuws van de week is. Uh, ja. Het eerste onderwerp uh, over de touchpad. Ja dat, is natuurlijk, uh, ja, dat heb je niet kunnen missen als je een beetje in technologie, tablets, uh, computers of wat dan ook zit... Uh, HP heeft een drastische maatregelen genomen uh, en, en wil, wil zich eigenlijk meer richten op de zakelijke markt. Maar wat voor ons nou even van belang is, is, is dat ze de touchpad uh, vaarwel gezegd hebben. Wat overigens vandaag weer en gisteren een beetje teruggetrokken is door uh, een of andere manager bij HP. Ja. Maar, maar het komt erop neer dat de touchpad, uh, uh, de productie daarvan is gestopt. En uh, HP wil zich op andere zaken gaan richten. De vraag is of dat op webOS is. Ja, het is eh, sowieso. Eh, we zijn niet de eerste die het gaan zeggen, maar wauw, wat slecht gecommuniceerd ja. door HP. Ja. Het is onbeschrijfelijk dat een bedrijf dat zo groot is, marktleider op de PC-wereld, op de PC-markt, op, op, op, op zoveel verschillende manieren de plank echt totaal mislaat. En ook binnen anderhalf, twee weken. Zo'n beetje op alle punten aan het terugkrabbelen is. En uh, ja, we zijn nog over aan het nadenken. En er komt weer een laatste run van de, de touchpads. Ze hebben leveranciers die boos zijn dat ze allemaal onderdelen en productielijnen hebben aangeschaft. Het is een soortje, echt. It's, it's ja, het is ongelooflijk. Grootste, een de, van de grootste pc fabrikant ter wereld ja. maakt er zo'n soortje van. Dat is echt ongelooflijk. Ja, die, die Leo Apotheker, of uh, apotheker, ik denk dat hij gewoon Apotheker wil, genoemd wil worden. Die, die komt dus in een, in een bedrijf terecht waar net de CEO is weggestuurd, zeg maar, omdat er allemaal wat onduidelijkheden waren over, uh, over volgens mij declaraties en een seksueel achtergetinte aanklacht. Mm -hmm. uh, die, die CEO heeft uh, WebOS gekocht, of Palm, hebben het voormalig Palm gekocht. De CEO daarvoor die heeft Compact gekocht. En de derde, ja. en de derde CEO komt zegt: nah, Weet je wat? Eigenlijk doen we helemaal niks meer van dit. Laten we maar net als mijn oude werkgever SAP SAP uh, in de zakelijke software gaan zitten. Uh, die werkgever die overigens na zeven maanden geweigerd heeft Apotheker langer in dienst te houden. Dus het is, het, het, is een, het is een rare situatie. Wat het resultaat is, sowieso. Hoe, hoe dan ook, denk ik ook al komen er dus nu geluiden over een nieuwe update voor WebOS... en dat ze door blijven ontwikkelen... en dat Samsung misschien wel een beetje interesse heeft om, om, om er wat mee te doen. Dit is de doodsteek voor WebOS. Uh, het is... Zou het? Ja. Maar uh, jij ziet Samsung WebOS niet overnemen... en daar, daar gewoon uh, de lijn doortrekken en er een succes van maken. Uh, nou, ik, ik, ik denk... Ik, ik ben echt een, uh, een, een Palm-fan, hoor. Ik bedoel, ik had heel veel hoop voor webOS. En ik vind het een heel mooi systeem. Het, het is heel charmant over, uh, over nagedacht in vorm van multitasking en dat card systeem. Maar ook het uh, webOS. De apps zijn gebaseerd HTML5 en JavaScript. Uh, daar zag ik echt heel veel toekomst in. Alleen nu, uh, ze waren al nummer 4, maar nu worden ze eigenlijk nummer 5 zeg maar het ecosysteem. We hebben iOS, we hebben Android. Dan hebben we Unix, wat, omdat het verkocht wordt groter is dan HP... ...omdat HP het heeft gekild, zeg maar. Dus ah. En dan hebben we, vind ik, HTML5, gewoon web-apps ...die eigenlijk voor die, boven, uh, die, die drie ecosystemen die daarboven staan ga, gaan werken. En daarna komt pas webOS. Ik kan me niet voorstellen dat er developers zijn... ...die dus de uh, energie en tijd kunnen vrijmaken om voor webOS te gaan ontwikkelen. En daarmee is het dus dood, wat mij betreft. Want een ecosysteem voor een tablet staat of valt met het, uh, het app-ecosysteem, denk ik. Ja, ja, ja, sowieso, absoluut. Maar ik kan me wel voorstellen dat als binnen niet al te lange tijd een hardwarefabrikant of een softwarefabrikant, maakt mij het uit, zegt uh, ik neem WebOS over en uh, wij gaan dat integreren in al onze mobiele producten, uh, printers, uh, computers. Ja, uh, maar dat uh, gaat niet door. Nou ja, maar als dat gebeurt, dan heb je weer een basis. En dan kan het nog groot worden, maar ja. nou is het inderdaad gewoon, je hebt er niks aan. Ja, ja, je hebt er, maar het, het is leuk om even mee te spelen, maar voor de toekomst heb je er helemaal niks aan. Nee, ja, dat is waar, maar wat je zegt van, als dat zo iets gaat gebeuren... Kijk, zelfs als Samsung het overneemt, dan komen ze met één webOS-telefoon. Die, die, die hebben Bada, die hebben Android. Mm. Uh, die gaan natuurlijk niet een hele lijn op de schop gooien. Ik, ik heb altijd stiekem mijn hoop voor, gehad voor HTC. Daar heb ik al redelijk wat over geschreven ook. Dat ik ja. hoop dat, dat, ze daar, dat ze daar wat met webOS kunnen gaan doen. Maar ook die zullen niet uh, Windows Mobile en Android in één keer opgeven. Nee. Uh, het is te laat zeg maar voor Amazon om daar nog wat mee te doen. Want daar komen we verderop nog wel een keertje over. Over ja. Amazon te praten. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat er een fabrikant is die het op die manier zou aanpakken. Wat er nog, kijk, er zijn nog meer ver, uh, vergezochte mogelijkheden. Het kan natuurlijk ook zijn dat uh, dat HP het inderdaad uh, weer terugbrengt. Zoals uh, uh, Bradley volgens mij, tot Bradley uh, he, heeft gezegd in een of andere tour in China. Die zegt van, ja, nou ja, tablets markt is wel heel belangrijk hoor. Misschien gaan we er toch weer wat mee doen. Lekker, ja. uh, lekkere communicatie, HP. Maar uh, ja. uh, uh, wie weet kunnen ze daar wat mee doen. En uh, ik hoorde van Andy Inatco of zo. hoorde ik hem ergens zeggen. Een heel goed idee, vind ik. Ze dus moeten die dingen voor 150 euro. inclusief developer access verkopen. Dan kan je als developer. voor HTML5 JavaScript. wat uiteindelijk heel makkelijk te porten is. Nou, ook een standalone website. voor iOS beschikbaarheid. of Android beschikbaarheid. Kunnen ze voor 150 dollar, zeg maar. 150 euro. die tablet krijgen. inclusief de developer access. en alle hulp die ze daarbij nodig hebben. Dan denk ik dat je binnen een jaar een enorm groot uh, app-ecosysteem hebt... die ook weer heel makkelijk te, te, te koppelen is aan, aan andere ecosystemen. En daardoor wordt het wel weer interessant voor developers. Absoluut, absoluut. Alleen, dat is het hele probleem. Er wordt momenteel niet nagedacht bij HP. Er wordt maar wat gezegd, geroepen... niemand weet wat, wat, wat de strategie is, wat de toekomstplan is... En als ze het weten, dan, dan is de communicatie gewoon barg. Echt niemand weet het hoor. <laughs> nee, maar dat is het hele probleem. Zorg dat je de koppen bij elkaar steekt en maak één plan dat ook de consument weet waar ze aan toe is. Want kijk, dat, die touchpad, die verkoopt nou wel voor 99 dollar. Dat is gewoon een hebben ding. En uh, iedereen wil hem hebben. Het is goedkoper dan een kindle hè, dus dan is het... E, ja, ik wil ik hem, ik, ik hem ook wel hebben, ja. Maar dat, dat hele webOS verhaal moet gewoon duidelijkheid inkomen en... De, dat, dat, dat is voor elke partij die er dan ook maar een cent insteekt, positief om daar gewoon een over te geven. Ja, nou ja, dat lijkt me, lijkt me duidelijk. En uh, wij zijn niet de enige die dat vinden, want de aandeelhouders van HP uh, die hebben ook volgens mij hun uh, verwarring uh, doen blijken. Want dat ja. staat nog steeds zo'n 20% lager dan de aankondiging van het verhaal. ...maar bijna 50% lager sinds de aanstelling van Apotheker <laughs> als, uh, als, uh, als CEO. Dus ja, ongelooflijk, ongelooflijk. Ah, ja. het, het, het tweede onderwerp waar we het over gehad hebben, Microsoft. Microsoft. Ja, dat is een vergaan apart. Want uh, natuurlijk is ze wel aanwezig in de, in, de, in de tabletmarkt momenteel... ...maar dat is met het wat verouderde, dat is natuurlijk relatief gezien, Windows 7... Dat is te vinden op een aantal tablets. Uh, maar ja, dat, dat loopt momenteel nog niet hard. Zeker niet in de consumentenmarkt. Heb al... de... Ja, sorry. Heb je ooit een uh, Windows 7 tablet gebruikt? Uh, ik, ja, ik heb hem wel in mijn handen gehad. De Acer uh, Iconia W500. Uh, dat is qua hardware een heel leuk apparaat. Maar ik heb het gewoon niet. Dat Windows 7, dat is zo <laughs> niet geïnspireerd, geoptimaliseerd, ge noem maar op, op het hele touch gebeuren. Duidelijk. Uh, de, ja, daar moet gewoon verandering komen dat weet Microsoft zelf ook dus Windows 8 komt eraan maar <laughs> we zijn inmiddels al zo ver gevorderd in de tabletmarkt uh, en Windows 8 staat eigenlijk pas gepland in de tweede helft van 2012 de vraag is dus van, ja, gaat Microsoft überhaupt nog een kans maken in die tabletmarkt daar heb ik laatst ook een, een, een, een soort opinie over geschreven een kleine column van, van ze, gaat ze dat nog lukken en eigenlijk kom ik tot de conclusie dat, dat het wel het geval is. Want wat hem, wie staat er nou eigenlijk op de tweede plaats uh, in de tabletmarkt wat betreft het besturingssysteem? Ja, Android. Maar dat is, dat is ook een hele discussie die de laatste tijd gevoord, gevo, gevo, gevoegd wordt. Sorry. Uh, dat het zo gefragmenteerd is: uh, Android, uh, de verschillende uh, versies. En dan heb je weer de tijd nog Honeycomb. Maar ja, dat is nog, nog echt minimaal qua, qua acceptatie. Dat dat. Uh, de applicaties, kijk, kijk naar het aantal applicaties tevoren. Nou, volgens mij zijn het er nog geen honderd, uh, al zijn er wellicht iets meer. Um, dat is gewoon nog minimaal. Er is nog geen echte nummer twee na iOS. En, en dat gat, dat kan gewoon nog gevuld worden als Microsoft het goed aanpakt met Windows 8. Ja, maar zelfs als ze als rijkelijk laat komen, is Microsoft sowieso een partij om rekening mee te houden. Uh, denk ik. De, ja. Dus... Uh, Kijk, ik weet dat deze podcast over tablets gaat. Maar en uit jouw verhaal blijkt ook natuurlijk dat ze uh, met Windows 8 een, een, een mogelijkheid geven om dat op een tablet te, te zetten. Uh, ja. Windows 8 is natuurlijk ook gewoon voor de PC's en voor ja. allerlei cross-implementaties. Uh, Heb ik het over tv's en weet ik vooral. Eigenlijk het... het uh, het verhaal wat, WebO of wat of HP had zeg maar, met WebOS-introductie... van goh, die gaan we op alles zetten. En we doen het in een soort één versie en dat draait op alles. Dat moet met Windows 8 ook gaan gebeuren. Mm -hmm. En omdat dat dus zo is dat die Windows 8, die, die, die, die tegeltjesinterface... Uh, die ook volgens mij als plaatje bij jouw column staat... Uh, ja. uiteindelijk een schil gaat uh, vormen boven, uh, boven Windows 7, zeg maar. Een, een, een 7.5, zeg maar, de nieuwe Windows 7... Uh, ja. Met de schilcombinatie, dat moet Windows 8 gaan worden. En dan zullen ze ook structureel in de, in de software dingen gaan veranderen. Maar volgens mij is die tegelsinterface, dus wat uiteindelijk de tabinterface gaat worden, uh, gewoon een schil. Net zoals uh, Sense van HTC uh, ja, uh, een schil is op Android. Ja. ja, absoluut. Alleen, er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die Microsoft goed aan moet pakken. En, en dat is waar Android, het, het, of Google eigenlijk, het... het het fout aanpakt uh, in sommige gevallen. Dat fabrikanten zijn gewoon ontevreden... over de eisen die gesteld worden... over uh, de door de bomen het bos niet meer zien... Uh, in de aantal, aantal Android-versies... De, de, de restricties die opgelegd worden... qua upgrades van 2.2 naar 2.3... of van 2.3 naar Honeycomb, noem maar op. En dan vind je straks natuurlijk Ice Cream Sandwich. Ja. Uh, dat Google maakt daar een heel... Uh, uh, ja, het probleem van, om het maar even zo te zeggen. En fabrikanten hebben daar heel veel moeite mee. Dat hebben ze ook al aangegeven. Maar dat is natuurlijk een inherent probleem aan, aan Android. Omdat iedereen het mag gebruiken zonder dat ze daar toestemming voor nodig hebben van Google. Tenzij ze de Google Apps willen gebruiken. Maar ook die uh, eisen zijn inderdaad vrij, vrij, ja, hoe zeg je dat? Niet, niet zo heel Stress. hoog of zo, inderdaad. Want, eh, kijk, die, dat fragmentatieprobleem van Android... is inderdaad het allergrootste probleem van Android. Dat is ongelooflijk hoe dat gaat. En, uh, ja, de, ja, goed, dat is, dat is inderdaad wel het grootste streepje tegen... wat ik bij Android kan be bedenken. Fragmentatie, fragmentatie, fragmentatie. Mm -hmm. uh, maar Windows 8... Uh, en dan uh, toch even terug even naar de Windows 8 tablet, zeg maar. Kijk... Uh, we hebben het al over die ecosystemen van apps gehad. Daar hebben ze natuurlijk wel het nadeel dat ze later op de markt komen. Want ja. uh, ik heb al e geschreven en ik zou het ook nu zeggen. Ik heb denk ik misschien drie tot vier, misschien wel 500 euro aan apps gekocht in de laatste jaren. Sinds ik de eerste iPhone had of dus de tweede iPhone zeg maar met de App Store. En daardoor zit ik redelijk opgesloten uh, in dat ecosysteem. Krijgen we daarbij bijvoorbeeld iTunes Match, zodat ik al mijn muziek... Uh, ik heb maar 25.000 nummers ongeveer uh, kan uh, uh, ja, zeg maar ontsluiten op mijn iOS devices uh, hetzelfde geldt voor Google Music op, uh, op Android machines en op iOS maar op Android machines en nogmaals we komen zo meteen over Amazon als volgende onderwerp waarschijnlijk ook voor Amazon en hun locker en weet ik veel hoe dat ze dat allemaal noemen die uh, ingeslotenheid in de, in de ecosystemen ik zie Microsoft namelijk niet concurreren op, op het gebied van media. En dat nee. lijkt toch een heel groot, belangrijk onderdeel te zijn voor het succes. Dus ecosysteem qua apps, maar ook ecosystemen qua media. Filmhuren, muziek luisteren, muziek streamen, downloaden, whatever. Absoluut, daar moet Microsoft ook echt gaan samenwerken met een andere partij. Want ik, ik kan me niet voorstellen dat ze dat zelf allemaal op de grond daarvan gaan opbouwen... Uh, ja, een en App Store gaan ze, gaan ze wellicht hebben. Want dat is eigenlijk al bekend dat ze die gaan hebben. Maar ja. dat is ook allemaal van nul af aan opgebouwd. Daar zijn ze niet mee bezig. Maar wel HTML ja. hè? Wel weer HTML 5 en ja. Je... Dat wel, absoluut. En dat, dat gaat allemaal de goede kant op. Maar een, een, een film download store, een, een muziek store, een e-book een, een e store, noem maar op. Dat, dat is onmogelijk om dat allemaal weer van nul af aan op te bouwen en dan weer je, je consumentenbase uh, uh, te gaan vestigen. Dat, Bijna onmogelijk, maar waar, waar denk ik de grootste kans ligt voor Microsoft om mee te beginnen, is gewoon de zakelijke markt. De, de 99% van de bedrijven werken met Windows en uh, dat is gewoon voor de zakelijke gebruiker het beste besturingssysteem. En daarmee zijn we het eigenlijk meteen met elkaar eens dat RIM daar geen rol van betekenis gaat spelen komen. Nee? Absoluut, ja, absoluut Dat lijkt me ook duidelijk hoor. Uh, Zie, zie jij een, een, je zegt ja, dat zouden ze met een partner moeten doen, maar wie dan? Want ik zie echt niet wie dat zou kunnen, behalve Facebook. En dat ze er dus samen op gaan bouwen. Want Facebook wil natuurlijk ook donders graag uh, films gaan aanbieden: social, sharing, qua, qua tegelijk films kijken, samen muziek luisteren, zeg maar een soort turntable-FM-situatie. Ja. Uh, uh, Eén moment hoor, want volgens mij uh, de buren die zijn aan het boren. Ik hoop dat het niet heel erg duidelijk is op de recording. Maar uh, dat ze maar even pech hebben. Uh, ik, ik hoop dat ze bij de volgende week klaar zijn met het irritante geboren. Nee, ja, weet je, is Facebook ook niet op zoek naar partners wat dat betreft? Volgens mij kunnen ze dat ook allemaal niet zelf uit de grond stampen. Ja, maar daarom zeg ik, uh, daarom zeg ik Microsoft want net zoals dat ik geen direct. Ja, maar zijn ze niet op zoek naar dezelfde partners? Nou, wat ik zeg, want eigenlijk zie ik dus niet direct... Kijk, Amazon gaat niet met Microsoft. iOS of Apple gaat niet hun uh, muziek- of film ecosysteem nee. openstellen ste voor Microsoft. Google gaat dat niet doen. No. Dus ja. zeg ik van, ze zijn altijd op zoek naar iemand... maar ik, ik zie geen duidelijke uh, <laughs> mogelijkheid. Dus nee. is het niet heel onwaarschijnlijk... zeker niet omdat er al hele duidelijke banners bestaan tussen Facebook en Microsoft... He, ik bedoel, ze, ze hebben natuurlijk al banden. Microsoft is aandeelhouder van, uh, van Facebook. Microsoft heeft Skype gekocht, wat nu geïntegreerd is met Facebook. Uh, dat heeft natuurlijk ook voor toekomst heeft dat mogelijkheden... voor de Skype- en Facebook-integraties in Windows uh, Mobile. Windows 8 Mobile, ik weet niet hoe dat gaat heten. Dat is altijd een beetje de vraag bij, uh, bij Microsoft. Overigens is het ook een stukje waar ik over geschreven heb. Want als die integratie heel erg goed is... Dan is dat voor mij wel een geschikte telefoon. Want ik heb niet zo heel veel min. Ik ben geen echte Facebook-gebruiker. Maar mijn vrienden en familie wel. Dus dat is een belangrijk onderdeel om in contact te blijven. Telefoneren is een belangrijk onderdeel om in contact te blijven. Uh, en Skype, omdat ik liever via het internet wel dan via mijn telefoonrekening. En wat dus vind ik... je dan van die HTC-chatja? Uh, oh, wat ik, is het? Ik, heb, uh, ik, uh, ik was op cyprius Sanford bij zo'n HTC-dag. En daar, daar, daar hadden ze van die tchatja's. Uh, ik was er niet van onder de indruk. Ja, maar dan heb je wel alles. Daar heb je je Facebook, daar heb je, je ja. volgens mij je Skype ook. De... Nee, dat is ook wel zo. Maar dat heb je op, op iOS en op Android ook. Maar wat is bij, bij Windows C of Windows Mobile, hoe heet dat nu tegenwoordig? Windows Phone 7. Windows Phone 7 nu is, is dat die integratie bijvoorbeeld... Het plaatje bij je naam in het telefoonboek is het laatste plaatje van het Facebook... Uh, ja, ja, ja. profielpicture, uh, net zoals dat de laatste status update er staat. En ik vind het inderdaad wel leuk als ik mijn tante ga bellen, of het nou via Skype is als daar een goede integratie voor is, of via de telefoon, dat als ik haar opzoek in een telefoonboek dat haar, haar foto die zij heeft gekozen als meest recente foto van zichzelf, een laatste status-update die ongetwijfeld over mijn kleine nichtje gaat uh, staat, dan heb ik meteen uh, weer een extra ding om over te praten. Ik, ik zie dat wel interessant. Ik vind dat je hebt bij Android nu met Contacts of zo'n een of andere app, heb je dat, dat het met Twitter. Is Twitter vind ik niet interessant? Daar deel je shit op, wat eigenlijk een soort firehose aan informatie is. Dat is niet zo interessant. Op Facebook ben je daardoor gaan, ze wat selectiever mee. Dus als die, drie, als die trifecta zeg maar, kan plaatsvinden tussen telefoneren, SMS, hè, door dat GroupMe wat gekocht is, Skype, Microsoft. Hè, die combinatie van vier uh, bedrijven door een goede SMS-applicatie uh, kan leiden. Uh -huh. uh, Skype integratie, Facebook integratie en Windows, mobile phone, wat in principe niet heel speciaal is, maar ook weer niet heel slecht is. Dat lijkt mij in, in zoverre een goede mix en een goede prijs, zeg maar. Want het hoeft dus niet de beste hardware te zijn. Uh, uh, dat zie ik wel als kans hebben voor zeker voor veel Nederlanders en Amerikanen, omdat dat gewoon onze belangrijkste manieren van communicatie zijn. Maar waar, het, waar, waar blijft dan de media? Waar haalt Microsoft die vandaan? Dus de, de, de, de Movie Stores, de muziekstores, de e-book stores. Ja, de e-bookstore de, ja, nou, de e denk ik dat, dat, uh, dat daar wel een soort Amazon-koppeling zou komen. Want eigenlijk <coughs> pardon, uh, is Amazon ja, met de Kindle-store uh, denk ik toch wel de grootste. Dat, kan, dat is net alsof je, uh, ja, wat, hoe, hoe, waar kan je dat mee, mee vergelijken... Uh, eh, eh, eh, ah, het, is de, het is de iTunes van de e-book stores. Eh, eh, exact, net zoals dat Kleenex. Eh, we weten allemaal dat het tissues zijn, maar we noemen het Kleenex. Eh, de, het staat gewoon bijna ja. synoniem aan elkaar. Net zoals Apple uh, de, met zijn iPad de, de, de, de tabletmarkt heeft gedefinieerd, Het staat ook synoniem voor elkaar op het moment. Dus uh, daar dat heb je wel gelijk in de, uh, dat dat het voor die telefoon misschien wegvalt. Maar dat is niet wat ik belangrijk vind in een telefoon. En dat zeg ik als gebruiker van een tablet eh, en van een... Van een laptop. Voor mm -hmm. mij is die telefoon uh, is alleen maar om makkelijk in contact te blijven. Dat ding mag voor mij 100 euro. Nee, ja, absoluut. Ik heb ook qua telefoons. Je maar gelijk. Dat, dat is voor mij ook helemaal geen, geen, geen functie van, van een telefoon. Nou, ik heb een iPhone en, en muziek koop ik nooit. Films kijk ik hier niet op. Uh, E-books lees ik er niet op. Ja, Het dat is zelfsburen. inderdaad wat ik probeer te zeggen. Ik denk de dat de, de je... applicaties zijn eentje die ik download. Ja, ja, exact. Ik denk dat dus wat ik wil zeggen is inderdaad media. Is belangrijker, denk ik. Uh, op de tabletmarkt uh, dan op de telefoonmarkt. De low-end smartphone markt heb ik het dan over. High-end ja. smartphone markt is het weer een ander verhaal. Maar ik heb het dus over, over een, uh, een stukje hardware zoals we het nu kennen. Van de uh, Sensation of zo, over een jaar met Windows 7 van, met die goede integratie. Heb ik niet ja. zo heel veel power voor nodig. Als het lekker uitgeklede versie is... ben ik daar denk ik al snel tevreden mee. Uh, maar Windows 8... die heeft sowieso uh, voor de mensen die het interessant vinden... er is een blog wat wordt bijgehouden door Microsoft... door Steven Sinofsky. Uh, dat is het hoofdproduct volgens mij... Uh, en die schrijft over building Windows 8. Die URL die zet ik wel uh, bij de post uh, van, uh, van deze podcast... want dat is niet echt een uh, lekker uitspreekbare URL... met hoofdletters en, uh, en uh, niet-hoofdletters. Dus dat is een beetje een achterlijke URL van Microsoft. Maar ja, goed, zo gaan die dingen. Maar daar kan, kunnen mensen heel technisch lezen... over wat we weten van Windows 8... en hoe de structuren opgebouwd worden. En die man die schrijft echt zijn vingers helemaal blauw. Dat is ongelooflijk hoeveel daar al op staat... Uh, een van de interessante dingen die ik daar heb gezien... we hebben nu gezien met Apple dat ze uh, er een handje van hebben om uh, hardware-uitapparaten te laten. Eerst met de floppy disk, nu eigenlijk wat ze doen met de DVD-drive of de Superdrive. Ja. Uh, en ook Windows lijkt een beetje uh, van dat idee gecharmeerd te zijn. of Ze maken in ieder geval het mogelijk om uh, ISO, een eh, cd die je kopieert op je harde schijf, zeg maar... Te kunnen mounten, net zoals DMG werkt in, uh, in uh, OS X. Uh, dat soort implementaties, dat je dus uh, kan je dus ook denken aan een App Store, zoals uh -huh. we het kennen nu in OS X Lion uh, op Windows 8. En dat ook ja. voor Microsoft, de CD's minder belangrijk worden. En dat is toch wel. Dat, dat, dat hele idee, zeg maar, dat, uh, dat je geen CD's meer gebruikt op een Mac, dat, dat geeft er een soort modern tintje aan, vind ik. Uh, en datzelfde gaat dan een soort gelden voor, voor Windows 8. En ik denk dat dat wel iets is waar, waar, waar de tech-mensen gecharmeerd van zullen zijn. Ja, absoluut. Maar aan de andere kant, ze kunnen ook niet achterblijven. Uh, kijk, uh, iOS 5 heeft uh, Apple gewoon heel veel functies van uh, andere besturingssystemen... ...waaronder Android, uh, WebOS, noem maar opgekopieerd. Ja. Uh, en, uh, of ja, gekopieerd, dat mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is overduidelijk. Ah ja, zo ja, uh, gaan die dingen, ja. En uh, ja, Microsoft qua Windows 8 kan ook niet achterblijven op dat soort dingen. Kijk, als Apple uh, niks, niks meer met cd'tjes doet, geeft dat een hele andere ervaring en, uh, voor de mensen die ermee werken. En uh, dat, dat valt positief uit. Uh, uh, en dat ziet Microsoft ook. Dus wat dat betreft kunnen ze daarin niet achterblijven. Ja, nou ja, goed, euh, nou ja, dat, dat, dat is denk ik wat we op dit moment een beetje kunnen zeggen over Windows 8. Het is natuurlijk nog een hoop onduidelijk. En, uh, maar hebben... ik heb nog wel één dingetje. Oh. Um, wat, wat denk jij, um, er gaan... kijk, Apple doet het natuurlijk zo, die ontwerpt haar eigen hardware, software en dat is allemaal optimaal op elkaar afgestemd. Er gaan ook geruchten dat Microsoft die kant op wil gaan, in eerste instantie, met een zelf ontwikkelde... Tablet uh, helemaal geoptimaliseerd op haar eigen, uh, eigen software. Denk je dat dat, dat dat positief effect heeft op de acceptatie van Windows 8 en, en, en wellicht hardware? Uh, ik, uh, ik heb eigenlijk die, die geruchten niet gezien, dus ik, ik weet niet uh, waar je dat van nou, Dat is ook het enige wat bekend is, hoor. Of bekend, dat is het enige waarover gesproken wordt: gewoon een, een eigen, ontwikkeld, eigen ontwikkelde tablet. Ja, uh, kijk. Ik, moet het dus eigenlijk niet, want ik, ik weet er dus niet, niet zo heel veel van, maar hetzelfde probleem is denk ik het probleem met Google en Motorola. Het ja. hangt denk ik af van het model dat uh, Windows gaat doen voor hun tablets, zeg maar. Stel maar dat ze het willen licenseren aan anderen, hm. dan denk ik dat dat geen goed idee is. Omdat je dan concurreert tegen je, uh, uh, tegen je partners. En dat lijkt me gewoon heel erg gevoelig te liggen. Uh, dus in zoverre denk ik niet dat het, dat... dat... Uh, verstandig is als dat de insteek is. Als Microsoft zegt van... goh, hè, wij willen onze eerste stand in de, in de tabletmarkt. De moderne stand in de tabletmarkt, zeg maar. Dus niet uh, die, die oude rommel die er nu is... en Windows 7 en daarvoor ook nog allerlei tablets. Uh, die, die, die moderne tablet van ons... die willen we in eerste instantie... gewoon het eerste anderhalf jaar... onder eigen naam uitbrengen. Zodat wij uh, het, uh, de basis veilig kunnen stellen. En dat is misschien daarna... Uh, gaan uh, licenseren. En dat is dan afhankelijk van hoe groot succes is het geweest. Zijn de developers uh, geïnteresseerd om het te doen? En daarmee, als gevolg daarvan, dus ook een, een bedrijf als HTC of een, een VCO of, uh, of een Samsung. Oh, ja. dus, dus ik denk dat dat afhankelijk is van, uh, van de situatie. Want daar stipt ik al een beetje kort aan, aan Google Android uh, of Google Motorola verhaal. ...natuurlijk alweer drie weken geleden is... ...maar omdat het onze eerste podcast is... is ...natuurlijk wel uh, interessant om een korte opmerking over te maken. Ik weet niet zo goed uh, wat ik daar nou nog steeds van moet denken... ...want ik denk nog steeds dat het heel erg gevoelig ligt... ...om tegen elkaar te gaan concurreren. En dat kunnen we dan mooi koppelen aan het verhaal... ...dat Samsung nu misschien toch wel geïnteresseerd lijkt te zijn in webOS. Uh, ja. Dat was eigenlijk wat ik meteen die avond al schreef... ...want... Uh, ja, god, je zou maar tegen concurreren tegen degene van wie je afhankelijk bent. Uh, dat, is, uh, dat is toch, uh, toch een, beetje, een beetje raar. En ik denk dus ook echt dat het een, echt een optie is dat we binnen anderhalf jaar het hardware onderdeel van Motorola alweer verkocht zien. Ja, absoluut. Wat, wat ook, waar ook veel over geschreven is, is dat het Google vooral ging over uh, om de patenten die, die Motorola had. Exact. Heeft. En uh, dat lijkt me ook het meest logisch. Ik zie Google ook niet met. Uh... Nou, natuurlijk blijven er Motorola-tablets komen, maar ik durf best te zeggen, en ik geloof daar ook wel in, dat Google uh, daar geen voorkeursbehandeling aan gaat geven, anders dan dat ze het nu gedaan hebben. Ja, maar uh, het, kijk, uiteindelijk, uh, als zelfs als zouden ze het niet doen, hè? want ze zullen inderdaad heel voorzichtig zijn met die zweem van uh, voortrekkerij weg te halen. Ik denk dat je alsnog het probleem krijgt, wij hebben allemaal nu de associatie, oh, de eerste volgende telefoon die bij Google wegkomt, of bij Motorola wegkomt, Android, weten we dat het met Google te maken heeft gehad, of ze nou een volgenskeursbehandeling hebben gehad of niet, we weten dat dit is een apparaat wat bij, uh, bij de, de fabrikant van de software hoort. Ja. Stel nou dat de drie telefoons uitkomen. HTC, Samsung, Motorola. Alle drie zeg maar top-end of high-end-markt-telefoons. Uh, en door wat voor reden dan ook, die Motorola is het populairste. Zonder dat ze misschien een voorkeursbehandeling hebben gehad... dan heb je scheve bekken <laughs> bij die andere twee. En dat ja. dan, het blijft gevoelig, dat bedoel ik. Uh, daar heb je absoluut gelijk in. Het blijft gevoelig. Maar als je gaat kijken... Uh... Welke grote bedrijven een, een, een, een vinger, uh, hoe noem je dat? Uh, iets, iets te zeggen hebben bij een ander bedrijf, dat, dan, dan sta je er gewoon versteld van. De, de, er zijn zoveel. Uh, Microsoft heeft er iets te zeggen bij, bij een ander bedrijf, wat weer direct een concurrent is van een collega van, uh, van Microsoft. Er zijn zoveel uh, touwtjes die, die overal getrokken worden uh, in, in, in de, de technologiemarkt, de, de, de, ja goed, het is bij, bij Google en Motorola is het overduidelijk. Dat hebben ze ook gewoon naar buiten gebracht. Wij doen dit, wij zijn dat. Maar ik denk dat er achter de schermen zoveel getrokken wordt... aan verschillende touwtjes. dat dat, dat, dat bij de bedrijven zelf... bij HTC, Samsung, Motorola, Google... dat dat weinig uh, schepenwekken zal veroorzaken. Wow, nou oké. Okay, daar verschillen we wel, denk ik, uh, uh, denk ik uh, van mening. En dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Maar jij denkt dus ook uh, dat de aankondiging of zeg maar het, het soort van nieuws dat Samsung misschien wel webOS wil overnemen ook uh, was geweest als, HTC, of, uh, als Google, Google Rola zeg maar, niet was gebeurd? Mm. Nou ik denk sowieso dat in, in de huidige markt uh, het, belang is om jouw eigen, uh, het van belang is om jouw eigen uh, zaakjes veilig te stellen door middel van software. Uh, het is gewoon overduidelijk degene die software in handen heeft is de king. Die heeft oh, het woord zeggen. Nou ja, je ziet dan Google eh, met Android, die, die is de king. Eh, degene die WebOS straks in de handen krijgt en, en daar iets moois van kan bouwen. Daarom dan heb jij het gewoon te zeggen over de hardware. Als jij software in de handen hebt, kun je eisen gaan stellen, want hardwarefabrikanten hebben jouw software nodig. Je kan wel zeggen: ja, als softwarefabrikant heb je die hardware nodig, maar voor jou twintig anderen. En voor software geldt dat momenteel, naar mijn mening, nog niet. Het, als het zo zou gelden, dan zou het zo gefragmenteerd zijn dat, dat, dat er geen enkel groot uh, operating system zou zijn. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat, uh, dat het sowieso zaak is voor een Samsung om uh, een eigen uh, software uh, systeem vrij te stellen wat echt van zichzelf is. Waardoor je dus ook je patentrechten uh, uh, weer in, in de hand hebt, dat rechtszaken kunt winnen, want dat is natuurlijk... Daar heb, ja daar hebben we het eigenlijk niet eens uitgebreid als onderwerp over, maar patent uh, dat is gewoon Ja, week... hoe dat gaat. Deze week een patentenoorlog. Ik zou het echt ja. heel erg leuk vinden als ik iemand uh, kan vinden. Ik schrijf daar namelijk met veel plezier over, want ik, ik heb op een gegeven moment maar besloten dat ik het als een soort soap aan het zien ben. Dus ja. ik, ik, ik zie oh die verraadt die en oh oh oh, weet je? wel? Dus uh, uh, ik vind dat wel spannend. Alleen het is denk ik niet uh, interessant genoeg voor de meeste mensen, want het is uiteindelijk komt het op zoveel technische dingen. Uh, neer. terwijl het als imago een soort kleinzieligheid en kleinserigheid heeft. Eh, het, ik, ik vind het lastig uh, om, om daar in het kort zinnige zeg maar, dingen over te zeggen. Overigens is het wel zo dat ik uh, daarom iets logischer vind... dat bijvoorbeeld Samsung WebOS zou overnemen op het, patente, uh, op het patentargument. Zeg maar. maar datzelfde geldt dan in even grote mate voor uh, zowel Google als Apple. Ja, absoluut. Alleen absoluut. Ah, Samsung wil. wil uh, ik, ik las net toevallig dat Samsung in, uh, uh, haar tv-divisie met 80% wil inkrimpen. Om dat geld te gaan investeren in de mobiele divisie. Zij willen daar zoiets groots van maken en zo'n grote speler worden dat ze dat eigenlijk wel nodig hebben: dat WebOS. Mm. Dank u. Mm. Eh, eh, we zullen het zien. Ik denk dat we nu nog even van mening blijven verschillen. Uh... En dat, uh, wie weet, volgende week moet ik wel eens zeggen, nou, je hebt gelijk. Volgende week staat er gewoon in de krant, Samsung neemt O's over. Ja, ik hoop nog steeds op HTC. <laughs> <laughs> uh, uh, Goed. Hey, uh, laten we daar even over op uh, Amazon. Ja, Amazon. Uh, dat is een heel verhaal apart. Er is eigenlijk nog helemaal niks bekend. Dat is het mooie van alles. Het enige en dan... wat we weten is dat Amazon met een tablet gaat komen, wellicht met twee. Dat heeft een, een CEO een keer laten doorschemeren. Dus ook niet letterlijk gezegd. Um, wat, om even de geruchten samen te vatten. Amazon komt met twee tablets. Um, de eerste de tablet wordt deze maand. Of deze maand, bedoel ik september. Of oktober gelanceerd. En moeten we eigenlijk zien als een geavanceerde e-reader. We kennen natuurlijk de Kindle. Nou, tel daar twee, drie leuke functies bij op. Die we ook van tablets kennen. Dat is de eerste tablet. Dat kan dus eigenlijk niet gezien worden als een volledige tablet. Daarnaast... Um, ...wil Amazon met een uh, echt volwaardige tablet komen... ...die eind dit jaar of begin volgend jaar gelanceerd wordt... ...met een quadcore core Tegra 3 L processor... ...dat is echt hiervan net wat betreft de, de nieuwe processor voor 2012... Um, ...met een high-res uh, touchscreen, alle, alle toeters en bellen... ...noem maar op, dat zijn de twee tablets waar Amazon volgens de laatste berichten mee gaat komen... ...en wat denk ik het belangrijkste is, is dat Amazon heel veel... Uh, kansen gaat maken en heel veel tablets kan verkopen als ze het goed aanpakt. Want Amazon heeft natuurlijk qua media eh, nagenoeg de grootste database, de grootste mogelijkheden om de consumenten te voorzien van muziek, van films, van e-books, van alles nog wat. want dat heeft ze allemaal in eigen hand. Ja. Eh, dat is een beetje kort samengevat wat, wat er staat te gebeuren, wat de verwachtingen zijn. Oké, okay, nou, die, die tweede tablet, hè? Die, ja. die, die geavanceerde tablet, die... Uh, vergeet ik nog maar eventjes. Dat is uh, kennelijk nog ver weg. En uh, ik zie dat niet als iets heel interessants op dit moment... om daarmee de markt te betreden als Amazon. Wat ik wel heel interessant vind, is die goedkope tablet. Laten we het zo maar even noemen. Ja. Uh, en wat een van de sterke argumenten daarvoor is... is denk ik dat Amazon weigert Apple te laten definiëren wat een tablet is. Een tablet is voor ons gevoel natuurlijk gewoon een plat scherm... Uh, die, die Angry Birds en weet ik voor hoeveel apps kan draaien. Uh, oh. Je kan daar natuurlijk uh, ook een, een Kindle in herkennen. Een e-reader en uh, een wat simpeler apparaat. Uh, de geruchten gaan dat het een 7 inch device is. Uh, dat lijkt me een prima formaat voor uh, e-reader. Of lezen zeg maar. Een beetje achtelijke term gebruik ik daar. Uh, dus dat lijkt me een, een plus. Uh, heel misschien, en ik hoop dat echt, want dan koop ik hem instant. Is het een hybride scherm? Dus dat tekst wordt via een soort e-ink techniek weergegeven, plaatjes uh, via de LCD technieken. Ja. Uh, dat zou zijn. Jij bent een fan van e-books? Jij leest veel e-books? Ja, okay. heel veel. En ik kan ook echt niet zonder mijn Kindle. Ik zou mijn iPad kunnen opgeven, ik zou hem wel heel erg missen. Uh, maar ik heb een laptop en daar kan ik in principe op doen wat ik op mijn iPad ook kan. Soms iets minder mooi, maar het kan allemaal. Maar mijn e-reader, die kan ik echt niet kwijt. Oké. Okay. Uh, en uh, ik vind lezen op een iPad of op een HTC Flyer of welke andere tablets ik ook in handen heb gehad. Ik ben er echt niet kapot van. Uh, nee. Nee. En daarom denk ik dat als je het als e-reader hybride wil zien... moet het dus ook echt een hybride zijn met een hybride scherm. Dus ik heb daar wat uh, goede hoop op. Misschien voor de tweede versie, misschien voor de eerste versie. Maar wat dus... Uh, de geur... Maakt het wel gelijk, gelijk een stuk durer, hè? Je... Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk ook namelijk uh, dat uh, het helemaal niet naast dat uh, Amazon het misschien anders in gaat vullen, die tablet... dus hem gewoon wat dikker laat zijn... omdat ze dan meer batterij erin kunnen doen... in plaats van mee te doen met de, met de, uh, de meest dunne tablet uh, proberen te maken... of de meest snelle, of wat dan ook. Ik denk dat ze veel makkelijker concessies gaan maken... op het formaat vanwege batterijleven, vanwege... Uh, uh, absoluut, uh, uh, absoluut, dat hebben ze ook al gezegd. We gaan, we gaan, we gaan niet meedoen met, met de algemene trend van het beste, het mooiste, weet ik voor wat. Ja. Nee, we gaan inleveren op de functies die er eigenlijk niet te doen om de tablet zo goedkoop mogelijk te maken, maar wel interessant genoeg voor, voor eigenlijk de consumenten die een tablet zoeken in de budgetmarkt. Ja, ja nou kijk, en, uh, ik denk dat dat een van de argumenten is die ze in hun hoofd hebben. Maar ik denk dat er ook wat andere dingen belangrijk zijn. Sowieso hebben we natuurlijk, heb jij al in je inleiding gezegd... Die, die, die media stronghold die Amazon heeft, dat is gewoon heel belangrijk. Echt heel erg belangrijk. Daar ja. hebben ze hun, hun checkmark bij staan, hebben ze voor elkaar. Uh, dan hebben we dan het feit dat ze proberen een zo goedkoop mogelijke tablet te produceren... Die gewoon functioneel is. Net zoals dat die Kindle enorm functioneel is. Dat je op een gegeven moment weet van... Goh, deze basis-tablet, zoals je het dan nou noemt... kan deze dingen en kan Angry Birds spelen, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ik denk dat waar, M, waar Apple zeg maar, een hardwarebedrijf is... en daar ze munten mee verdient... de App Store en iTunes is belangrijk... maar echt lang niet, echt lang niet zo belangrijk... als de hardwarewinsten die ze maken. Waar Google een search company is... He, die, willen, die hebben Android om signalen te verzamelen. En zo beter advertenties te kunnen gaan verkopen. Dus eigenlijk een advertentienetwerk is. Of een advertentiebedrijf is. Google. Is Amazon een shoppingbedrijf? En daarom zie ik het echt als een heel logische stap dat ze die dingen misschien wel met verlies gaan verkopen. Ja, Omdat dat is inderdaad ook een van de, van de geruchten geweest. Dat ze dus echt, echt low cost onder de, onder de kostprijs, onder de prijs van de productie gaan zitten. Om dat gewoon terug te verdienen. Wat consumenten gaan aankopen wanneer ze de tablet hebben. Dus de aankoop van, van films, van muziek en noem maar op. En dat is een zeer ja, aantrekkelijke strategie. Zeker om wanneer je Amazon bent. Exact. En dan verkopen ze dus niet een tablet. Uh, waar Apple eigenlijk mensen de deur uit stuurt... van, goh, ga lekker met onze hardware heen. Waar Google de mensen de deur uit stuurt... van, goh, ga lekker veel dingen delen... zodat we informatie over jou kunnen verzamelen. Verkoopt Amazon een, een, een soort uh, raam in hun winkel? Ja. Die verkopen... Misschien komen er wel advertenties op de achtergrond. Of net zoals we met de Kindle hebben gezien in Amerika. Ja. Daar zitten een heleboel uh, mogelijkheden. En uh, ik, ik kijk heel erg uit naar de... De eerste echte nieuwsfeiten rondom uh, Amazon en, uh, en hun uh, toetreding tot de tabletmarkt. Aan de andere kant, we wonen in Nederland. En ik lees heel veel in het Engels hoor. Uh, ik, ik, ik zou nog wel een Amazon tablet kunnen gebruiken, daar gaat het niet om. Maar haar, uh, uiteindelijk voor de Nederlandse markt is dit verhaal sowieso nog wel drie jaar weg. Dat het, uh, ook al zou het in Amerika een succes zijn, is het ja. niet te vinden voor 2015 in Nederland. Nee, dat is wel jammer, want het biedt uh, zeker veel potentie. We hebben natuurlijk Bol.com, maar ik zie Bol.com nog geen uh, tablet financieren. Uh, ik ook niet. Dus, Bol.com staat ook, wat mij betreft, niet eens in verhouding met, uh, met Amazon. Nee, nee, goed, het is natuurlijk heel lokaal. Uh, het enige wat ze, wat ze overheen hebben is dat Amazon in Amerika de grootste provider is van dat soort content: boeken, uh, elektronica, uh, media. En dat Nederland Bol.com als marktleider heeft. Dat zijn dit een beetje de enige overeenkomsten. Ja, absoluut. absoluut. dus uh, en... afwachten. Ik ben, ben heel benieuwd naar, naar de presentatie. Ik hoop dat het binnenkort plaats gaat vinden. En wat we dan echt kunnen verwachten. Want het is natuurlijk allemaal gist uh, tot nu toe. Oké, okay, we moeten even wat sneller door de volgende twee onderwerpen uh, gaan. Gelukkig uh, lenen die zich daar volgens mij ook wat beter voor. Want ja. ik weet heel weinig over ASUS. Uh, we hebben als onderwerp staan dat we over de Asus Transformer en de Slider gaan praten. Ik weet wat ze zijn, ik weet hoe ze eruit zien, ik weet hoe ze werken, zeg maar. Uh, mm -hmm. Daar houdt het wel een beetje mee, mee op. Ik heb daar niets wat zinnigs over te vertellen. Wat is het nieuws? Nou ja, het, het, het zinnige wat er eigenlijk over te vertellen is, is dat, dat Asus toch eigenlijk wel de nummer twee in de tabletmarkt is. En dat is al de, de laatste twee maanden zo, eigenlijk sinds de Transformer gelanceerd is. Uh, staat deze uh, achter de iPad natuurlijk, de iPad verkoopt in, uh, in aantallen van nou ja, uh, 10, 20, 30, 40 miljoen, uh, dat kan geen, uh, geen enkele andere tablet bijhouden. Maar Asus doet het wel goed, met uh, de verwachtingen zijn 4 tot 5 miljoen stuks in één jaar en dat is gewoon... Vele malen beter dan, dan de nummer 3. En dan, dan moeten we kijken. Eigenlijk naar alle andere tablets. Uh, Motorola, de, de Zoom, de HTC Flyer. <laughs> de, noem maar op. Droep. Ja, nou ja, goed. Er is nou recentelijk de, de, de Samsung Galaxy Tab 10.1 natuurlijk gelanceerd. Die gaat waarschijnlijk nog wel beter doen. Ja, ik vind dat, dat sowieso die Galaxy. Die, uh, vind, ik vind een heel mooi ding. Ik heb in mijn handen gehouden. Uh, uh, helemaal fan van. Ik vind ook Honeycomb, daar werkt er mooi op. En dat, dat is allemaal prima. Het enige, ik vind dat die verhouding, die 16-9, ik gebruik mijn iPad altijd overdwars, zeg maar. Hè? Hoe noem je dat? Landscape. Ja. Maar door die 16-9 verhouding, als je hem overdwars gebruikt en je probeert een e-mail te tikken, want overdwars kan ik met tien vingers tikken en niet uh, als ik hem uh, uh, portrait hou, ja. is er te weinig ruimte boven dat scherm. Ik blijf dat een... Uh, uh, ik snap dat ze hem ook niet 4-3 kunnen maken... omdat het dan echt een kopie is van, van, van de iPad. Aan de andere kant is dat wel meteen het grootste nadeel... van, de, goh, dan heb je bijna een iPad, zeg maar. Of in ieder geval ook een high-end uh, tablet. En dan... Uh, is hij wat mij betreft... laat hij daar de grootste steek vallen. Maar toch zijn... Ja, Corrigeer me als ik het mis heb. Maar de meeste duiden, 16 bij 9. Ja, ja, maar dat vind ik ook allemaal klote. <laughs> <laughs> nee, nou ja, nee, nee, dat is bij al die dingen een nadeel. Want uh, bijvoorbeeld ook die flyer, dat is een heel mooi ding. Uh, overigens is die flyer safe. Oh in. no, nou, no. Nee, uh, om te zien is het een mooi ding. Maar als je, uh, als je hem vast hebt, dat is om het safe-inch formaat, is, dan is het type is logischer om het in portrait te doen. Omdat je dan sowieso met je duimen doet omdat ja. het ding rond is aan de achterkant, dat bedoel ik met dat mooi. Het is een leuk design. Hij is krom, hij heeft aluminium, hij heeft randen. En het op zich, ziet dat er kek uit. Maar het vertaalt zich er wel in dat je niet neer kan leggen over het was om erop te tikken. Want dan zit het als ja. een soort op een bootje te tikken. Dat, dat werkt dus niet. Dus daar vind ik dat probleem 16.9 minder belangrijk. Maar ik merk dat wel bijvoorbeeld als ik een mailapplicatie daar open... en dat ik dan op een reactieveld doe, dat ik denk van ah, even snel naar Martijn doorsturen dat ik, lang krijg je dan dus het toetsenbord omhoog, en dan denk ik, oh, ik moet hem wel echt om, omkeren, zeg maar. Omdat alleen maar de ruimte is voor, het toetsenbord. Toetsen, nou, ja. voor het toetsenbord en van, naar nou, wie wil je hem doorsturen? Maar dan moet ik scrollen om naar het onderwerp te komen. Houd toch ja, op. Ja, ja. eh, volgens mij is het touchpad is ook 4, 3, of niet? Ja, ja nee, jij nooit zegt. Ja, dat, moet ik even, dat zou ik even terug moeten kijken, maar volgens mij wel, ja. Oké, okay, nou ja, goed. Uh... Maar dan ga je al het uh, verkoopt verkopen. Zo, zo gaan die dingen. Maar uh, ja, nee, ASUS. Ja, maar dan komen we ook weer terug op, de, op ASUS eigenlijk. Ja. Het uh, toetsenbord. Want dat is natuurlijk een van de grote voordelen van ASUS. Ja. Zij uh, marketen haar templates. Uh, en dan heb ik het nu even over de transformer en de slider. Als hybride templates. Echt uh, als van oké. Okay, uh, om mobiel te zijn, laat je dat toetsenbord even thuis. Of laat je in je laptop zitten. En je werkt even op je schermpje. Maar daarna sluit je je toetsenbord aan en heb je gewoon een volwaardige laptop waarmee je alles mee kan doen. En dat is één van de belangrijkste punten waarom die transformer het nou zo goed doet. Naast het feit dat hij gewoon qua prijs zeer goed in de markt is gezet. 399 euro, inmiddels 349 euro is gewoon niet veel voor een tablet met deze kwaliteiten. Nee, ook nog eens zoveel uh, flexibiliteit qua aansluiting, je hebt USB, HDMI uh, microSD. kijk naar een Samsung, je hebt overal een adapter voor nodig om iets aan te sluiten dat, dat, dat is het gewoon niet en je kan zeggen, ja, wie wilde nou een USB HDMI aansluiting, noem maar op blijkbaar genoeg mensen, maar het gaat eigenlijk om een totaalpakket wat ASUS biedt ja, nee, dat en en dat is het in. nieuwswaardige wat er eigenlijk is. Het is de flexibiliteit. Het is de uitbreidingsmogelijkheid met een toetsenbord. En het is de prijs. En daarin doet Asus het gewoon fantastisch de laatste tijd. Ja, nee, dat, dat, ik, ik, daar kan ik je ook helemaal in volgen hoor. En ik vind het ook echt een uniek selling point voor, voor de Transformer. Uh, persoonlijk denk ik dat de Transformer het beter blijft doen dan de slider. Uh, ook al is die slider nu nog niet uit. Uh, ik vind die slider... Uh, ik vind het heel kek als je hem op de foto's ziet. Mm -hmm. Ik moet er niet aan denken dat ik dat altijd een dubbel dikke tablet bij me heb, uh, omdat ik heel soms dat toetsenbord zou gebruiken. Ik denk als ik dan in de markt zou zijn voor een Asus tablet of een, een Android tablet die de goede uh, toetsenbordcombinatie kan maken, dan zou ik persoonlijk en ik denk velen met mij voor de transformer kiezen, omdat dat... Eigenlijk die flexibiliteit verdubbelt, omdat je hem ook thuis kan laten. Absoluut, en dat is ook het belangrijkste verschil. De slider is voor mensen die, het echt voor productiviteit, die de tablet echt voor productiviteit gebruiken. Ja, maar dan die... koop dan een net of een, een, een, een, een laptop. <laughs> <laughs> Toch? Ja, ja dat on... kijk, dat verschil wordt steeds kleiner. Dat, dat, dat klopt. Ja. Je, je hebt tussen de smartphone en de laptop, uh, eerst had je gewoon de tablet van 7 en 10 inch. En nu uh, uh, gaan er ook weer geruchten over een Samsung tablet van 5 inch, 4 inch. En aan het andere uiteinde krijg je natuurlijk de, de, de 10-inch uh, templates met toetsenbord, geïntegreerd. Dus het, het wordt heel de, dat veld wordt ingevuld met verschillende soorten tablets. En yeah. inderdaad, het verschil tussen een laptop en een slider is. Android. En volgens jou de grens tussen een smartphone en een, uh, en een tablet? Want uh, ik hoor verhalen over 5-inch tablets, maar ja. ik ken net zo goed verhalen over 5-inch telefoons. <laughs> ja, dat, dat, dat is zo lastig om dat nog in te schatten. Uh, 5-inch uh, is het randje, 6-inch is een tablet, 4-inch is een telefoon? Ja, zou je kunnen zeggen, maar als je een 5-inch tablet hebt en niet kan bellen, dan is het nog steeds een tablet. Ja, maar wel echte, ja oké okay. Nou, oké. Okay. Laten we daar maar geen grap over maken. Hey, laten we nou even kijken naar de komende week. Dat is eigenlijk ons laatste onderwerp. IFA is, uh, ja. is komende week in, in Duitsland, uh, in Berlijn volgens mij. Ja, dat is in Berlijn gaat eigenlijk uh, officieel zaterdag uh, uit mijn hoofd van start. Uh, oh, ik morgen. Maar, maar, ja, daar komt het. Uh, tegenwoordig is het allemaal pre-pre-pre-presentaties. Uh, dus, ja, je moet wel de eerste zijn natuurlijk met je nieuws. Ja, ja dus... Over tien jaar uh, mocht de eerste presentatie op 1 januari gehouden. Ja, overmorgen. Het, het is goed. Sony, uh, Sharp, Samsung en, en nog wat andere grote merken... gaan morgen alvast hun persconferenties uh, houden... om als eerste hun producten te mogen presenteren. Oké, okay, uh, dus heel... Ja, sorry. Uh, ik, ik dacht dat die Masaki Osumi van Toshiba... De, de opening keynote ging geven. Die komt dus eigenlijk, leer ik nu van jou... Als zevende, zeg maar. <laughs> ik weet het even niet op over wanneer ga je die presentatie gaan geven. Maar als het in. op 2 of 1 september is, dan is hij hier veel te laat. <laughs> Oké, okay, ja, we zullen het, het, het programma linken, zeg maar, de website uh, bij, bij de post van deze podcast. Maar goed, het, het maakt het niet uit of je nou op donderdag of vrijdag of op zaterdag gepresenteerd ja. Goed, je bent dan al wel als eerste, maar heel die IFA is gewoon in, in de techwereld uh, heel speciaal. Daar gaan alle websites, uh, uh, sturen de mensen naartoe van uh, wat, wat wordt gepresenteerd. En, uh, ik weet het niet, ik weet ik ben het niet meer helemaal met je eens hoor. Het is, ah, het is wel belangrijk, maar het is geen uh, CES of zo. Nee, absoluut niet. Uh, nou ja, ja. voor Europa uh, begrippen wel. Is dat zo? Ja, de, de, de SES is toch uh, uh, meer wereldwijd en dan vooral gericht op Amerika. Um, ik, ik, ik heb ook vorig jaar natuurlijk een flink keer verdiept wat daar allemaal gepresenteerd werd. En dat. dat je hebt natuurlijk producten die afwijken binnen, uh, voor Amerika, voor, voor Europa, voor Azië. En uh, de, op de IFA zie je terecht producten die, die vooral voor Europa bedoeld zijn en ook daadwerkelijk in Europa gepresenteerd worden. Ja, maar en sommige, sommige merken gebruiken de IFA ook om echt nieuwe producten te presenteren. Zoals uh, Toshiba, uh, Sony, die komen ook echt met nieuwe dingen. Ja, je zegt nu Toshiba en Sony, hè? maar ik weet waar jij het meest naar uitkijkt. Nou, zeg het eens. Naar nou, die Medion tabletten. <laughs> de, tablet, de tablet van de Aldi. Ja, ja. Medium ja, Medion is inderdaad het bedrijf wat, wat de eerste stap gaat wagen in de, in de tabletmarkt. En Medion digital camera... love story. <laughs> de digital love story is het thema. En er, er komt eigenlijk meer dat ze een hele serie aan, aan nieuwe producten gaat lanceren. Waarschijnlijk gericht op social media. Ik heb een weinig filmpje gezien hè, van, van die Medion tab, uh, tablet en dat is ja. eigenlijk precies waar we het net over hadden. Is dat nou een tablet wat die griet vast heeft of is dat een telefoon? Het is een man, het is geen griet. Jawel, jawel. Oh, je hebt het oh, over de film, niet over de foto. Ja. Oh, ik heb die foto's niet echt bekeken denk ik. Ik heb, ik heb zo'n introductiefilmpje gezien. Ja, ja, ja. En daar is een, een jongen die, die, die werkt volgens mij bij een fotowinkel en die ziet een meisje en... Oh, en die hebben alle twee, doen ze hun boodschappen bij de Aldi, en dus <laughs> hebben ze alle twee dezelfde tablet. En kennelijk uh, is, is uh, dat uh, de belangrijkste overeenkomst tussen die mensen. <laughs> Ik weet het niet. Ik... Ja, nee, het is natuurlijk allemaal onduidelijk. En, en het is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar Medion wil ook zo'n zijn, zijn gaatje meepikken in, in de tabletmarkt. En uh, die, die komt gewoon met één of twee of drie leuke tablets en uh, weer, weer zoveel ze die budget tablets gaat introduceren. Voor, is het 200 euro, 150 euro. Echt? Ik denk, de ik denk niet dat zij met een tablet komen van 300, 400 euro. Nee, dat, dat gaat ze niet lukken. Ik denk ook niet dat ze daar succes mee zullen zijn. Maar ik, ik had... Is Medion troep? Weet ik niet. Heb jij op apparatuur? Nee. <laughs> ik ook niet. Nee, het wordt toch verkocht bij de Aldi. En dat is toch de algemene indruk die wij in Nederlanders dan hebben van de Aldi. Ja. Uh, daar komt nou niet het beste. Maar ze hebben wel lekkere salem bij de Aldi. Ja, dat klopt. Maar goed, die zalm, die kost ook geen 150 euro per kilo. <laughs> nou, dat weet ik ook niet. <laughs> nee, maar, <laughs> ja, uh, dan koop ik andere zalm. Ik. Ja, nee, nee. nee. Maar nee, ik moet er alleen maar mee te zeggen. Van, het, ho het, het, het hoeft niet synoniem te zijn aan troep. natuurlijk. Nee, absoluut niet. En ik zeg ook absoluut niet dat medium troep is. Uh, maar het is gewoon... Uh, sommige mensen zeggen meer waar voor je geld. Het je zou toch wel beter zijn dan die Biboek-rommel en zo? Ja, ja, nou ja, de b-book viel mij op zich nog niet eens zo tegen. Wel, maar ik denk, ik denk dat je wel richting de b bijvoorbeeld moet gaan kijken. Dat het daar wel uh, op gaat lijken. Ik denk niet dat er heel veel spannende nieuwe features op gaan zitten. Ik bedoel trouwens ook niet b of misschien een klein beetje b maar Argos ook. Ja, die heb ik persoonlijk nog maar weinig in mijn handen gehad. Maar ja, Argos heeft wel weer uh, templates aangekondigd met eigenlijk alles erop wat je nodig hebt. Waaronder Honeycamp, oh, voor een budgetprijs. Daar okay, nou... ben ik heel benieuwd naar hoe ze dat gaan aanpakken. In de zin van 250 euro kost een tablet met honeycomb, een camera en een capacitief touchscreen. Nou ja, dat, is wel, dat maakt het wel voor de high-end fabrikanten een stuk lastiger om een prijzen hoog te houden. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, Weet we wat over, over Android komt? Uh, is, dat, is dat op dit medium ding te vinden of niet? Ja, daar komt waarschijnlijk wel Android op. Uh, ja, er zijn ook geen, uh, geen uh, officiële berichten over. Oké, okay, nou ik denk dat het dan uh, toch het moment is om uh, de onderwerpen af te sluiten. Ik denk dat we toch al best wel een leuk gesprek zo hebben gehad. Uh, we zullen natuurlijk alle linkjes die we genoemd hebben en die we belangrijk uh, achter bij de verhalen proberen uh, op termijn bij de post neer te zetten. Uh, volgende week gaan we nog een keer een, een aflevering maken en hopelijk de week daarna ook. En waarom... Ja, dan zien we natuurlijk uh, de, de uitkomst van alle uh, IFA-geruchten en uh, dingetjes. Hè? Dan ja. weten we natuurlijk wat er echt uh, komt. Ik ga ervan uit dat, dat, uh, dat je dat goed volgt. Oh. Uh, ik zie daar natuurlijk ook wel dingen van verschijnen... maar ik heb daar toch net iets minder interesse in. Uh, ja, en nou, nou, we hopen dus gewoon de komende tijd... Uh, iedere week een, een opname als deze te maken... en iedere week uh, in kwaliteit te gaan verbeteren. Het is voor ons natuurlijk nog best wel spannend. Uh, het is nog lastig. We weten nog niet alle instellingen... en we hebben nog niet een heel erg goed format. Uh, of beviel, maar dit uh, eerlijk gezegd wel, Reuze. Nou, dus... Uh, uh, wie weet, wie weet zit er wat in. En dan de komende tijd zullen we kijken of de geruchten die we, die we verspreiden... en waar we onze meningen over, <lacht> uh, over delen, of, of die waar worden. Om dan meteen maar iets te hebben om op terug te pakken in een, in een volgende podcast. Ik zeg, en dat zeg ik niet alleen, want ik hoor dat natuurlijk ook maar van mensen... dit jaar geen iPad 3. Dit jaar alleen een soort upgrade voor de iPhone. Dus een soort iPhone 4S, 4, 4 whatever volgend jaar iPhone 5, volgend jaar iPad 3. Heb jij nog vraag? Helemaal, een... helemaal mee eens. En uh, ik zeg binnen twee weken zien wij webOS, uh, zien wij duidelijk worden wat er met webOS gaat gebeuren en ik verwacht dat Binnen dat twee weken? Samsung. Ja. Jij denkt dat het naar Samsung gaat, oké. Okay. Uh, <laughs> waar kunnen mensen jou vinden? Bij natuurlijk uh, tabletmagazine.nl. Even volgen voor altijd uh, IFA nieuws en al het tablet nieuws. En, uh, daarnaast uh, natuurlijk tabletmagazine op Twitter. En uh, mij persoonlijk Martijn Shell met CH op Twitter. Geen Google Plus. Voorlopig niet. Oké, okay. nou, ik ben te vinden op projectAve.co. Mijn Twitter is uh, Sam en Co. Sam Co met een CO. En ik ben wel op Google Plus onder Sam Rijver uh, te vinden. En dat is het voor deze week. Tot de volgende keer. Yes, dankjewel.